Uur. Goedemiddag, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Asielminister Faber zegt dat het kabinet met voorstellen komt om een asielcrisis uit te roepen. Dat gebeurt waarschijnlijk rond Prinsjesdag. Faber zegt dat de hele asielketen vast zit. We lopen natuurlijk ook helemaal vast uh, op het gebied van huisvesting, zorg, uh, onderwijs. De rekening loopt natuurlijk ook gigantisch op. En op een bepaald moment, ja, hoe, hoeveel kan een maatschappij dragen? De Europese Commissie zei vorige maand nog dat Nederland niet zomaar een asielcrisis kan uitroepen, maar dat goed moet onderbouwen. Bij een asielcrisis kunnen er andere maatregelen genomen worden, zoals een stop op asielaanvragen. Een Nederlandse moordverdachte is opgepakt in Dubai. Het gaat om de Amsterdamse Anis B. Het Openbaar Ministerie denkt dat hij onder meer de schutter was bij een vergismoord vier jaar geleden. Volgens het parool vraagt Nederland nu of hij uitgeleverd kan worden. De Duitse keeper Manuel Neuer stopt als international. De keeper speelde 15 jaar voor die Mannschaft en veroverde daarmee in 2014 de wereldtitel in Brazilië. In totaal speelde Neuer 124 wedstrijden voor Duitsland. Hij heeft nog een contract voor één seizoen bij Bayern München. En het weer in Japan zit niet bepaald mee de laatste tijd. Eerst zou er een aardbeving komen, daarna kwam er een orkaan aan land... en nu is er heel veel regen. In een uurtijd viel er in Tokio 100 mm. Correspondent Anoma van der Veren die zat er middenin... Ik liep het metrostation uit. Nou, ik hoefde nog maar net een stap naar binnen te zetten, mijn huis in. En ik kon al filmpjes vinden online van die trappen die letterlijk veranderd waren in watervallen. Zulke buien zijn bijzonder, maar komen steeds vaker voor. Vooral dus in Tokio, en dat komt door de bebouwing. Ja, de, de rioleringen kunnen het niet aan, de rivieren kunnen het niet aan. En ja, dan zie je dat de, de ondergrondse stations dus onder water komen te lopen. Maar ook gewoon normale woningen, winkelcentra, de wegen die onder water komen te staan. Ja, het is nog niet voorbij in Japan. Morgen wordt er net zoveel regen verwacht. Het weer dan bij ons. Alleen in het noorden kans op wat regen. In de rest van het land een mix van zon en wolken bij een graad of 20. Morgen ook droog en zonnig. Dan ook weer wat warmer tussen de 22 en 25 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Friesen van de ANWB vooralsnog valt de avondspits in onze regio reuze mee. Je hebt eigenlijk alleen echte vertraging op de A10 West, CQ A10 Zuid, door de werkzaamheden op de A10 Noord. Op de A10 vanuit knooppunt Koenplein naar knooppunt Amstel. Bij Amsterdam het 9 kilometer file met 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 the world as a candy star with a cigarette smile saying things you can't ignore like mommy i love you you've done is so find a new lifestyle There's reason to smile Look for Nirvana Under the strobe light All The consequences of the extremes You whisper to me There's no reason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 you know, and I've got a op 106.9 ZFM We're Baby antwoord en de regio. Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Duikers hebben vier lichamen gevonden in het wrak van het luxe zeiljacht... dat maandag zong voor de kust van Sicilië. Volgens de Britse krant The Telegraph gaat het onder meer om techondernemer Mike Lynch en zijn dochter. De zorgverzekeraars betalen 1 miljoen euro aan de curatoren van de failliete huisartsenketen Comet... Door het akkoord kunnen nieuwe artsen nu sneller een praktijk van Comet overnemen. Minister Faber verwacht dat het kabinet rond Prinsjesdag met voorstellen komt over het uitroepen van een asielcrisis. Volgens haar zijn er zoveel problemen met de opvang dat de crisis inmiddels een feit is. Het weer vanavond en vannacht daalt de temperatuur naar 11 tot 14 graden. Morgen zon en wat stapelwolken en een graad of 23. E. it all out on you, I never meant to, if I left you outside, if you ever felt I ignored you, no, my life is all you, so put your best dress on. Self in the arms of someone who wants to give you all the love. No coming Your music will be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 I'm a man you can never